Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een week na de inname van Kabul door de Taliban zijn rond de luchthaven zeker 20 Afghanen omgekomen. Ze raakten verdrukt in de stormloop om binnen te komen of zijn doodgeschoten door Taliban-strijders zeggen ooggetuigen tegen persbureau Reuters. Het is een enorme chaos, vertelt deze verslaggever. This was supposed to be only an evacuation of American citizens and Afghans who worked with US troops, but because of the chaos now in Kabul and people rushing the gates, it's become an emergency airlift of refugees as well. Gisteren waarschuwden de VS en Duitsland hun burgers nog om niet zelf naar de luchthaven te komen, omdat het daar niet veilig is. In het noordoosten van Amerika maken ze zich op voor de komst van orkaan Henry. In delen van de staten New York en Connecticut is de noodtoestand uitgeroepen. De gouverneur van New York vraagt iedereen om de situatie serieus te nemen. New Yorkers, please take this storm seriously. Please act responsibly. In Mexico heeft orkaan Grace al veel schade aangericht. Zeker acht mensen zijn omgekomen. Tokio overweegt om locaties die voor de Olympische Spelen zijn gebruikt... in te zetten voor de opvang van coronapatiënten. De epidemie is in Japan nog lang niet onder controle en ziekenhuizen zijn overvol. Gisteren waren er voor de vierde dag op rij meer dan 5.000 besmettingen in de Japanse hoofdstad. Een hartverwarmende en ook wel wat opmerkelijke vriendschap tussen een meisje van 13. En een hommel. Lacey uit Engeland vond de hommel twee weken geleden verfrommeld langs de weg en lapte het beestje op met suikerwater, schrijft het AD. En daarna probeerde ze het insect weer in de struiken te zetten. Maar... In Lees, ja, wilde dus bij haar blijven. En sindsdien volgt hij haar overal. Hij zit op haar schouder, haar bril of hij kruipt in haar haren. Hij wordt dan ook verwend met koekjes, jam en suikerwater. Het weer blijft wisselvallig vandaag maximaal 21 graden. Morgen schijnt de zon wat meer en wordt het een fijne zomerdag met 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Vanuit Heerenveen naar Hoorn heb je wat vertraging op de A7. Bij uh, Den Oever kom je in 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En met deze lekkere single van Clean Bandit wordt het even na twee uur. Een hele goede middag zotbord en uh, leuk dat je luistert. De lokale radio is er weer 24 uur per dag.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 Dus ik kreeg twee doorlaatpassen. Dus ik vond het twee brieven. Dus twee doorlaatpassen. Ik vond het, uh, vond het keurig verzorgd. Zoals... Ja, alleen het, uh, het is niet zo dat je daarvoor uh, die gasten uh, een doorlaatbewijs had uh, moeten krijgen, natuurlijk. Dat, dus... dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik bedoel, nee. Le lees, die, nou, lees die brief dan maar. Als je die brief, die daar staat in. Als je parkeer, parkeerbewijs hebt, dan hoef je niks te doen. Nou, ik heb niks gedaan. En het nee, klopt. Dus keurig twee, twee doorlaatpassen gekregen? Ja, nou ja, er zijn ook mensen die er vier hebben gehad. Gemiddeld trouwens hebben mensen vier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 nou, En de anderen worden gemiddeld voor uh, ongeveer 20 euro uh, verkocht per uh, doorlaatbewijs. Dus uh, een hele handel is uh, gestart uh, hier in Zandvoort in de doorlaatbewijzen. Dus is... we zeggen gemeente bedankt. Ja, nou ja, er is dus iets duidelijk, een gigantisch fout gegaan. Ik bedoel, hier moet toch op gereageerd worden vanuit de gemeente. want anders krijg je een jamboel. Ja, sorry, het is fout gegaan. Het is al een jamboel, maar goed. Nou, wij, wij gaan er weer een, een gezellige uitzending van maken. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Albert-Jan? Uh, nou, uh, uiteraard uh, hebben we over een tweetal uh, nummers... hebben we Zandforce nieuws in het kort. Uh, half drie natuurlijk het weerbericht. En hebben we hebben zelfs al een uh, weersverwachting voor begin september. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de GP. Wat voor soort weer we er kunnen verwachten...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 Natuurlijk nog meer nieuws rondom de Grand Prix... want er is natuurlijk van alles en nog wat... En hopelijk ook nog wat ander nieuws vanuit Zandvoort. Dat allemaal in het tweede uur. Quart of hebben we natuurlijk de, de pit report. Hebben uiteraard een terugblik op de 24 uur van Mans die dan net een kwartier daarvoor gefinished is. Kijken hoeveel Nederlanders de finish hebben gehaald... en wat respectieve resultaten zijn.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 Dream rides on magic carpets It's a fairy tale to me But you're in tune You're shattered by The final frame Of the movie scene That generates your every. Distance. You're looking for a lead And in the distance. You hear them calling. calling.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 Things that you learned from me I got them all from I wish that heaven had visiting hours So I could just swing by Then ask your, your advice What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them What would you do? Cause you always do, do what's right When we just talk they remember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 De nieuwe single van Ed Sheeran, the, the Visiting Hearts. Dat allemaal bij de zondagmiddag. En we gaan eens even kijken naar het nieuws. Jij hebt ook niets gehoord verder over al die sirenes... rond 12 uur van de brandweer, Albert-Jan. Nee, niks na, Nee, er was wel? dus een, bij een appartement... Was, zou brand zijn of iets van, van brand... op de Torbeckenstraat...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 Ik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 Oké, okay. ja, de enige is de soort, dat zegt uh, genoeg. Zo gaan kijken naar de Eredivisie, beginnen met de wedstrijd die uh, vrijdag gespeeld is. Goed, ja, de nieuwkomer in de Eredivisie, NEC, ontving thuis PEC Zwolle. Uh, eerste thuisoverwinst voor nec in de Eredivisie dit jaar 2 tegen 0. En hadden, gisteren hadden we vier wedstrijden. Waaronder Herenveen tegen Waalwijk. Daar werd het 3 tegen 2. We werden aan het eind nog even billen knijpen voor Herenveen, Want ja. Herenveen kwam inderdaad uh, op een gegeven moment ruim om 3-0 voorsprong. Maar RKC vocht dus in de tweede helft behoorlijk terug. Eindstand zoals je zegt 3-2. Goed, P.S.V. Euh, Laten we zeggen, euh, er werden veel euh, P.S.V.'s gespaard. Dat allemaal in verband met de volgende week de wedstrijd tegen euh, Benfica. Die speelt thuis tegen SC Cambuur, maar ook euh, de nou, tweede, tweede generatie wil ik eigenlijk niet zeggen.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 Uh, dit was een uh, grote hit voor uh, Prince Jordan, de Pop Life. Ja, zodra het uh, interview met uh, Lana Lemmers, maar eerst deze.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 Uh, maar uh, bewoners kunnen bij de VVV, als het goed is, vanaf dinsdag uh, al deze bullen halen. En is dat niet gelukt omdat het toch nog niet geleverd is, dan, uh, dan zullen we in ieder geval vertellen wanneer. We weten maandagochtend of het gelukt is of niet qua levering. En waar kunnen we nog meer die dingen komen? Bij Bruna bijvoorbeeld? Of is het alleen met. Uh... Nee, we het, nee, we hebben het gewoon. Ja, okay. Zandvoort is gelukkig niet zo groot, dus het is gewoon uh, bij de VVV. Makkelijk te bereiken. Die is zes dagen in de week open, dus dat uh, moet, moet lukken. Nou, het dorp moet er helemaal uitkomen te dus zien als een Grand Prix uh, vesting. Dat gaat wel ja, okay. lukken denk ik. Hoewel bij ons in de straat kan het allemaal wat beter, geloof ik.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 Uh, naar, naar astronomische hoogtes. Kijk, kijk, dus, kijk. Dus, het zijn uh, ondernemers, hè? Dus uh, ja, ja, ja. <laughs> ja. Dus uh, de menig een is er nog niet helemaal uit. Nee, maar je gaat wel wat doen, neem ik aan, ja, toch? Graag, ja, ik ook, uh, hoor. Dus, uh, ramen, en, uh, ramen ramen, deuren open, tv hard aan, uh, noem maar op Maar in ieder geval wel zo dat je geen geluidsoverlast uh, gaat veroorzaken. Nee, nou ja, ik woon zelf op de Van Lennepweg... en ik uh, sprak van de week uh, mijn uh, buurvrouw... En die zegt, uh, ja, jouw buurman, uh, Rob, die uh, gaat uh, flink, uh, flink aan de gang. En uh, waarschijnlijk uh, ga je het plantsoen uh, niet meer uh, terug herkennen wat uh, op dit moment voor, uh, voor de flat uh, aanwezig is. Een beetje oranje zal dat uh, waarschijnlijk gaan worden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, eruit gaat zien.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 Blijf luisteren naar de zondagmiddag ZFM Zandvoort. We zijn de 24 uur per dag op radio en tv. No right out of here baby, Go back your back. Just who do you think you are. Some kind of star Just who do you think you are?